Het NOS-nieuws van 6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Buitenstaanders kunnen ook uit naam van de AIVD, het ministerie van Defensie... of de RVD, valse mails versturen. Gisteren meldde Follow the Money al dat de Tweede Kamer de beveiliging niet op orde had... waardoor anderen eenvoudig mails namens Kamerleden konden versturen. En dat lek is dus bij meer overheidsinstanties.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 De politie heeft vandaag op elf plekken in Groningen, Utrecht en Duitsland invallen gedaan in verband met een groot onderzoek naar hennepteelt. Twee mensen zijn aangehouden. Het zou gaan om een bende die vooral in leegstaande boerderijen en huizen hennep kweekte. Bij de doorzoekingen van vandaag nam de politie auto's, geld en administratie in beslag. De nieuwe parkeergarage bij Eindhoven Airport moet begin 2019 klaar zijn. In mei stortte een deel van de garage in door een constructiefout. Volgens de directeur van het vliegveld moet bouwbedrijf BAM bepalen of het niet ingestorte deel kan blijven staan... of dat de hele parkeergarage opnieuw moet worden gebouwd. Gisteren werd duidelijk dat in honderden andere gebouwen dezelfde vloerconstructie is gebruikt. Tegen twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een grote cocaïneroof in Gelderland is zes jaar cel geëist. Ze worden ervan verdacht vorig jaar september 131 kilo cocaïne te hebben geroofd uit een vrachtwagen. Die reden ze klem op een rotonde. De verdachten wisten eerst te ontkomen, maar werden in januari opgepakt. Het weer bewolkt en vooral in het noorden regen of motregen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen eerst grijs, maar later breekt in het noorden de zon door. Het wordt 15 tot 17 graden. Ook donderdag is het bewolkt, vanaf vrijdag meer zon, maar ook buien en lagere temperaturen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een miserige, dus drie spits. Gelukkig zijn er weinig opvallende files. Fides met een kwartier of meer vertraging staan in de Randstad op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoeverlaak en Eembrugge een kwartier vertraging. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Delft en Zoetenwouderdorp 20 minuten. De andere kant op A4 Amsterdam Rotterdam tussen knoopend mis en Delft een half uur. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwebrugge en Gouda 10 minuten. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht. 20 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Afritleerdam en Meteren ruim een half uur vertraging. Er zijn daar twee rijstroken dicht. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Leusten en Amersfoort-Vathorst. 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 She tells him, ooh, love. too much fun. Chicks, Chicks.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 ZFM Z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 I'm uh not -huh. uh -huh.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 Zodat ik de je a este corazón, o los días a Dios le pido, que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos ik de je a este blijven. Zodat los días a Dios le pido, a Dios le pido. De tu mirada, yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi me muur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 I know that dress is karma Perfume regret You got me thinking about